Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. 37 senatoren stemden voor en 31 tegen. Het is voor het eerst sinds 1956 dat de pensioenleeftijd verandert. Alle partijen van het Vijfpartijenakkoord stemden voor, onder andere PVV, PVDA, SP en de twee oudere partijen in de Senaat die stemden tegen. Zes senatoren waren afwezig. De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari in stappen omhoog. In 2023 is de AOW-leeftijd dan uiteindelijk 67 jaar. De kapitein van het gekapseisde schip Costa Concordia heeft zich verontschuldigd voor de scheepsramp voor de kust van Toscane in januari dit jaar. Kapitein Schettino die zei te zijn afgeleid op het moment dat het schip tegen de rotsen botsen. Bij de ramp kwamen 32 mensen om het leven. Vlak voor het ongeluk was Schettino aan het bellen. Ik geef mezelf er de schuld van dat ik toen werd afgeleid, zegt hij nu over dat telefoongesprek. Tegen Schettino loopt een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt beschuldigd van doodslag, het veroorzaken van een schipbreuk en het voortijdig verlaten van het schip. De Costa Concordia ligt nog steeds op de plek van de ramp. Het bergen van het schip kan in totaal wel een jaar duren. Een Egyptisch echtpaar heeft een vijf maanden oude baby in levensgevaar gebracht. Op een vliegveld in de Verenigde Arabische Emiraten probeerden ze het kind in een kleine handtas langs de paspoortcontrole te smokkelen. Baby werd ontdekt toen de tas bij de paspoortcontrole door de scanner werd gehaald. Volgens de politie mankeert de baby niets. Het Egyptische gezin kwam afgelopen weekend op het vliegveld aan. Volgens de politie mocht het gezin de Verenigde Arabische Emiraten niet in... omdat de ouders geen visum voor de baby hadden. De man haalde zijn vrouw over om de baby in haar handtas te stoppen... in de hoop dat de veiligheidsbeambten het kind niet zouden opmerken. De ouders zijn gearresteerd en worden verhoord. Dan het weer, vooral in de kustprovincies buien. Ook overdag flink wat buien, maar weinig zon. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Dit is een programma in de zendtijd van Omroep WNL. Het Wereldgesprek met Sanna Fransen en Duco Hoogland... Ja, welkom bij WNL op deze, nacht, op deze dinsdag op woensdagnacht. We hebben het vanavond over prachtige gesprekken, wereldgesprekken... van Nederlanders die over de grens gaan op zoek naar een bijzondere ervaring. En met de zomer in onze bol bespreken we deze bijzondere reisverhalen. Even lekker naar de zonde krijgt hier vanavond een hele andere betekenis. We hebben het vorige uur gesproken met Leonard Pape over zijn ervaring op het Tagierplein. En nu zit Casper bij ons aan tafel. Samen met Casper van der Heide spreken we over zijn ervaringen in Palestina en bezette gebieden. Hij is zelf net terug van een bezoek aan Rwanda en ook daar zullen we het komende uur nog over spreken. Uh, natuurlijk wil ik u trouwens ook nog even wijzen op het feit dat u kunt inbellen. U kunt naar ons bellen uh, als u zelf een interessante reisanecdote heeft... of een ervaring die u graag met ons wilt delen. Um, dat kunt u doen via het nummer 0800-1121. U kunt bellen naar 0800-1121 of natuurlijk twitteren via de hashtag WNL. Kasper, welkom. Dankjewel. We hebben je net heel kort even... Uh, ook welkom horen zeggen aan het begin van het vorige uur. Maar nu uh, gaan we met jou uh, een uur lang praten over jouw uh, ervaringen. En misschien kun je gewoon even vertellen wie je bent en waar je vandaan komt. Uh... Uh, nou ja, goed, ik ben Casper, uh, 26 jaar, politicoloog uh, en ik woon in Amsterdam. Ja. Ja. En wat is je achtergrond? Casper, kun je ons uh, vertellen, wat is jouw allereerste reiservaring geweest? Wat is mijn allereerste reiservaring geweest? Uh, de, de allereerste reiservaring die echt indruk op mij heeft gemaakt... denk ik, uh, was toen ik 18 was en uh, ik een reis maakte met mijn vader... Uh, naar Ecuador en de Galapagos eilanden. Dat was voor mij ook voor het eerst dat ik buiten Europa kwam... Uh, en toen uh, een hele, hele andere wereld uh, ontdekte dan uh, die ik gewend was. En uh, vanaf dat moment eigenlijk wel verslaafd raakte aan, uh, aan het reizen. En wist dat ik dat uh, meer wilde gaan doen. Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste, de eerste stap geweest. De eerste stap geweest. En wat voor een wereld ontdekte je dan? Wat voor een wereld ontdekte ik? Um, nou ja, goed, Ecuador is natuurlijk iets heel anders dan, uh, dan de Palestijnse gebieden. Uh, ja. En de Galapagos-eilanden al helemaal. Uh, maar het was, een, uh, ja, het was het, ja, totaal iets anders dan wat ik, wat ik gewend was. En het lopen over de Zuid-Amerikaanse markt in Otavalo in Ecuador... en de koeien en de schapen die daar verhandeld werden... en in trucks uh, heen en weer gereden werden, die, uh, ja, dat, dat, dat had ik nog niet eerder gezien. Uh, en de natuur in de Galapagos-eilanden is natuurlijk fantastisch. Ja, dat smaakte naar meer. Ja, absoluut. Dus uh, ja, daarna ben ik een half jaar in, uh, in Zuid-Amerika rondreizen eigenlijk. Oké, okay. dus je, hebt niet alleen, uh, je bent niet alleen in de Palestijnse gebieden geweest... maar je hebt ook de rest van de wereld go eens goed verkend voordat je zo ver was. Ja. Casper, hey, um, je vertelt net, je bent politicoloog, je woont in Amsterdam. Hoe kom je daarbij om naar Palestina te gaan? Ja, het is eigenlijk wel grappig. Um, dat komt voort uit die, uit die zes maanden reis die ik in Zuid-Amerika gemaakt heb. En uh, daar rondgereisd en heel veel andere reizigers ook ontmoet. Uh, waaronder heel veel Israëli's, want die reizen heel veel. Uh, en daar uh, onder al die Israëli's een aantal vrienden gemaakt. En ik ben eigenlijk een, een jaar daarna, na die reis. Uh, ik had een jaar Politicologie gestudeerd. Uh, ik had me een beetje over Israël ingelezen. En ik wilde die, die vrienden gaan opzoeken. Uh, dus ik ben in 2007 met een vriend naar Israël toe gegaan... om die, die Israëlische vrienden op te zoeken. Uh, en heb daar twee weken bij die vrienden gezeten. Het land rondgereisd en ook naar de westelijke Jordaanovoer gegaan. Uh, naar Bethlehem. Um, eigenlijk meer met het idee van nou ja, als je toch hier bent... dan moet je ook naar Bethlehem, want uh, uh, ja, dat is zo'n bekende plek. Ja. Um, en toen ik daar eigenlijk was... Um, um, Weet je hetzelfde als wat Leonard eerder ook vertelde... Uh, dat het, uh, um, je bereidt je daarop voor, je denkt dat je weet hoe het daar is... Uh, je hebt de verhalen van je vrienden gehoord... en zodra je daar aankomt is het eigenlijk totaal iets anders dan wat je verwacht had... of, uh, of, of ja, waar, je, waar je op, uh, op voorbereid was. Uh, en dat fascineerde mij zo ontzettend... Uh, dat ik dacht dit is een hele interessante plek ook voor politicologen om naartoe te gaan. Het is natuurlijk een, een belangrijk conflict... Um, het is een langslepend conflict. Uh, en ik was zo verrast bij, de, uh, bij het verschil wat ik zag uh, ja. toen ik daar eigenlijk was... Uh, ten opzichte van wat ik dacht dat het zou zijn. Uh, dat ik daar uh, vaker naartoe wilde en eigenlijk ook een, een unieke kans zag... Om, om studenten mee naartoe te nemen. Ja. ja, want je zegt net, ik was eigenlijk verrast door het verschil... Als je naar uh, het, het strand gaat of lekker op vakantie naar Antalya. dan weet je eigenlijk wel wat je verwacht, want dat staat in alle reisgidsen. Hoe had jij je voorbereid op deze reis? Nou, veel nieuws gevolgd. Uh, veel uh, toch wat dingen, de, de artikelen gelezen. Um, met mijn vrienden gesproken. Ze kenden de Israëlische kant van het verhaal uh, redelijk goed. Ik ken hun verhalen. Um, en dat was, dat was ook eigenlijk nog niet, nog niet eens het. het, het de grote verbazing die me opviel, maar ook meer het, het idee van het zijn in een conflictgebied, militairen die aanwezig zijn, um, het, het, ja, het reizen over zo'n zwaar bewaakte grens, maar vervolgens ben je aan de andere kant en loop je in Bethlehem rond in, is het eigenlijk alsof er niks aan de hand is, um, wat dan een redelijke vrije zone is in de westelijke Jordaanhoever. Ja, dat waren alle hele andere uh, dingen dan, uh, dan die, die ik gedacht had, en dat, dat dat het echt op je netvlies staat... dat was toch iets anders dan ik, uh, ja, dan ik verwacht had. Ja. Ja, ja. Ik ben wel benieuwd. Ja, sorry, ik valde halverwege weg in. Maar wat maakt dan zo'n indruk op je als je voor het eerst in Israël bent? Waarom maakt dat zo'n indruk? Is het beklemmend? Is het beangstigend? Is het... Nee, misschien juist omdat het niet beangstigend is en niet beklemmend. In de ene zin, als je in Tel Aviv rondloopt... dan is het eigenlijk net het aantal. Ja? En, dan, en, dan, en dan ben je gewoon in een Europese Middellandse zeestad. Uh, waar iedereen lekker aan het strand ligt... en waar... Uh, waar uh, niks aan de hand is. Uh, hmm. Maar vervolgens reis je 30 kilometer verder. Ik weet niet precies hoe ver het is, maar dan ben je in Jeruzalem. Uh, en daar is ineens het leger wel aanwezig. Uh, en daar zie je, uh, nou ja, dus, Palestijnen ook of, of Isra uh, Israëlische Arabieren. Uh, die, die wonen daar. Oost-Jeruzalem, de oude stad. Uh, het is allemaal uh, ineens heel divers. Um, je hebt de orthodoxe joden met de christenen, met de moslims die daar wonen. Het is allemaal veel intenser. Um, en dan ga je naar het noorden en dan ben je in Lake Tiberias. En dan heb je daar een prachtige natuur. En je gaat naar het zuiden, heb je Elat. En het is de hele diversiteit eigenlijk van het land. Dat verbaasde me heel erg. En de, ja, daar was ik door geïntegreerd. Ja. ja, een diversiteit hoor ik je zeggen. En aan de andere kant, het klinkt ook bijna als iets waarvan je aan de ene kant in een of ander feest, feeststad terechtgekomen bent... waar iedereen vakantie viert alsof, uh, alsof er niks aan de hand is op de wereld. En dan kom je op een andere plek en dan voel je de druk van die combinatie van al die culturen. Is, is dat wat je hebt ervaren of leg ik het nu verkeerd uit? Nee, nou ja, ik weet niet. Ik, weet niet, ik zou. Ik, zou het, het, ik denk dat je. Uh, het verschil tussen. Israël en, en. Palestina misschien wel als schizofreen zou kunnen. Dat, dat, dat contrast is natuurlijk enorm groot. Uh, en dat is wel ook iets wat. Wat ik persoonlijk. Uh, heel fascinerend vind. Als ik daarheen ga, dan ben ik meestal. Een paar dagen in. In Israël en een aantal dagen in de Westbank. Uh, en. De, en dat verschil tussen die beide, beide plekken is. Uh, uh, ja, zou je schietsovereen kunnen noemen. Ja. Dat, dat, dat zijn twee werelden apart, terwijl ze eigenlijk naast elkaar liggen. Ja, oké. Okay. Hey, je gaat naar Israël toe. Aan wie, uh, hoe reageerden je ouders je vrienden... toen je vertelde dat je ook naar die westelijke Jordaan-oever zou gaan? Heel divers. Uh, sommige mensen vonden het heel, uh, heel tof, heel cool. Uh, maar uh, ja, mijn moeder zei natuurlijk, pas je wel op... en uh, volg je het laatste nieuws en uh, ben je voorzichtig, jongen... Uh, maar eigenlijk wel hele, hele positieve reacties. Uh, ja, ook later toen ik die reizen ging organiseren en uh, studenten probeerde mee te vragen, dan krijg je ook wisselende reacties. Sommige mensen willen heel graag daarheen, die, willen, die hebben al heel lang daar naartoe gewild. Andere mensen zeggen: Ja, ben je gek joh, ik, uh, ik hoef niet dood, ik ga niet naar een conflictgebied. Nee. Um, dus ja, de heel, de heel diverse reacties hebben we gekregen eigenlijk. Ja. Maar je, je zegt net ook, ja, ik neem maar ook studenten mee naartoe. Voel je je daar dan extra van verantwoordelijk? Moet je voorzorgsmaatregelen nemen als je ze meeneemt? Uh, nou ja, ik vind Israël en de, en de, en de Westelijke wel eigenlijk heel veilig. Um, maar natuurlijk voel je je wel verantwoordelijk en zorg dat je weet wat de, wat de laatste stand van zaken is. En uh, heb je contact met de ambassade en um, bereid je je daarvoor... Um, maar ja, het is wel ieders zijn eigen verantwoordelijkheid om daar naartoe te gaan. Um, dus ja, je voelt je wel verantwoordelijk. Maar het is. Ik denk, ik denk eigenlijk dat Tagir uh, op dit moment een stuk. Uh, ik weet eigenlijk wel zeker dat Tagir een stuk instabieler is op dit moment dan, uh, dan Israël en Palestina. Ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja, nou. Of toch niet? Qua instabiliteit wel. Ik bedoel, ja, ik denk het wel. Ik denk dat je, dat je daar. Je kan daar goed rondreizen. Ja. Uh, je vertelt ook net, uh, uh, je bent in 2007 voor de eerste keer geweest. Hoe vaak ben je inmiddels in Palestina geweest? Het uh, is dus de eerste keer, dus we zijn in 2008 teruggegaan uh, met een groep van 40 studenten. Toen waren we in Israël en één dag in de, in de, in de Westelijke Jordaanhoever. Vervolgens zijn we, we in 2010 weer met een groep uh, studenten uh, geweest. En het afgelopen jaar ben ik er drie keer geweest, uh, dus in totaal een keer zes, zeven. Ja. Ja. ja, over de afgelopen vijf jaar. Ja. Ja. En wat, is... wat breng je dan steeds terug? Want ja. Dat, ja, je gaat steeds terug. Is dat, heb je inmiddels een soort van missie daar? Of is het echt nog steeds nou, vrienden missie... opzoeken... En... Nee, het is een beetje ingerold. Dus wat ik zei, in 2007, ik was verbaasd. Ik wilde die reizen gaan organiseren, dat heb ik in 2008 gedaan. Uh, en toen kwamen we, waren we, vooral in Israël... zijn we één dag in de Westelijke Jordaan over geweest, in Hebron. Uh, daar een universiteit bezocht met de studenten, gesproken met de studenten. En ook met, een, uh, met, met docenten. En een van die docenten die vroeg mij... goh, is het niet leuk als we kunnen kijken of we een soort brug kunnen vormen... tussen Hebron en Amsterdam. En ik vond dat eigenlijk wel een heel interessant... Idee, omdat vooral Hebron uh, ontzettende indruk op mij gemaakt is een stad waar de, waar de, uh, bezetting, de Israëlische bezetting in de Jordaan over heel erg uh, aanwezig is. Um, dus ik dacht, ja, dat, is wel, dat, dat lijkt me een leuk idee. En daar ben ik toen uh, mee aan gaan werken met, uh, met een andere student. En daar is uiteindelijk een uitwisseling uit voortgekomen waarbij eerst Palestijnse studenten naar Nederland kwamen en wij een half jaar later, dus in 2010, uh, naar uh, Hebron gingen. Um, nou, ja, en Dat was eigenlijk een, een, een succes. Um, hele positieve reacties op gehad. En dat hebben we toen uh, herhaald in 2010 uh, om er nog een keer naartoe te gaan met studenten. En ook Palestijnse studenten weer de kans te geven om naar Nederland te komen. Maar kun je als Nederlandse student zomaar met een uitwisselingsproject van de universiteit naar Palestina gaan? Kom je dan uh, in de problemen op het vliegveld in Israël of gaat dat heel erg soepel? Nee, dat gaat niet soepel. Um, nou ja, het gaat eigenlijk wel soepel. Maar je moet, wij zeggen meestal niet dat we, dat we naar de westelijke Urduan hoeven gaan. En het is ook meestal. Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je, uh, hoe je daar binnenkomt. Uh, maar uh, nee, we leggen niet de nadruk erop dat we een week in een gaan zitten. Nee, dus dat, ja, dat uh, ja. ben je wel eens ondervraagd op het vliegveld? Dat je oh, apart ja. werd genomen. En dan, uh, hoe ja. gaat dat? Vertel eens? Want dat schijnt best heftig te zijn. Of zeg je, joh, rustig blijven gaat vanzelf voorbij als je geen gekke dingen doet. Ja, uh, nee, ja, het is, het is heel imponerend, uh, maar het is niet heel, um, ja, als je, als je niks te verbergen hebt, dan kun je heel rustig blijven en dan, uh, dan is het gewoon uh, antwoord geven op de vragen die ze stellen en dan kom je er eigenlijk wel doorheen. Waarom is het imponerend dan? Ja, waarom is het imponerend? Omdat ze, omdat ze door blijven vragen en vaak drie keer dezelfde vraag stellen en drie verschillende mensen voor je neus zetten en God, toch nog een keer. Nog een keer vragen wat je hier nou komt doen of waar je geweest bent. En eigenlijk is het, het, het weggaan uit Israël is nog imponerender dan het eigenlijk daar aankomen. Uh, dan, dan krijg je de meeste vragen eigenlijk. Vertel Gaat eens. Voor vragen dan? Ja. Ja. Uh, wat, je, wat je gedaan hebt in Israël, waar je geweest bent of je met Palestijnen gesproken hebt. Uh, allerlei verschillende dingen. Ze kijken naar je paspoort, heb je Arabische stempels in je paspoort... wordt je daarover ondervraagd, wie je kent, hoe het werkt... en dan heb je dat gedaan. En dan komt er een tweede beveiligingsbeambte en die stelt je precies dezelfde vraag. En, ja. ja. Maar waarom wil je naar zo'n land? Om mij even op scherp te stellen voor de discussie. Ik ga er zelf naartoe, deze zomer toevallig, maar heeft een hele andere reden. Maar waarom wil je er naartoe als het zo heftig is en als ze zo... Ja, eigenlijk mensonwaardig zijn op zo'n vliegveld en bij binnenkomst of je met Palestijnen praat. Dat klinkt, ja dat klinkt niet zoals. Zoals je normaal gesproken... Nou ja, omdat het dus iets heel anders is dan wat je ervan verwacht. Dus dat vind ik intrigerend. En het tweede is dat het dus de diversiteit binnen uh, het gebied... zowel aan Israëlische kant als aan de Palestijnse kant... Vind ik, is, vind ik fascinerend eigenlijk. Ik denk dat als we het in de algemene volksmond hebben over Israël of, of Palestina... Mm -hmm. dan gaat het over de Israëli of de Palestijn. Uh, maar als je kijkt naar de diversiteit binnen beide samenlevingen... die is gigantisch... Um, ja, wat ook Leonet eerder beschrijft. Op het moment dat je ergens bent... dan krijg je ook veel beter begrip van wat daar eigenlijk gebeurt. Wat de situatie is. Um, en ik denk dat het... Uh ja, dat er een bepaald beeld rondom dit conflict hangt, die, die, die, die veel gebaseerd is op media en, en stereotyperingen en, en ideeën. En ik denk dat het, het, ik vind het leuk om die interpersoonlijke contacten tussen Nederlandse Palestijnse studenten en Israëlische studenten te, te, te faciliteren en ja. die gesprekken te zien en elkaar te leren kennen en daar die, die interactie te plaatsvinden. En ja. Ja, dat... Maar ik vraag me toch af, lieg je dan aan de grens of niet? Ja, dat dus even, Sanna, ik ben er wel benieuwd. Nou, lieg je dan? Zeg je dan, nou nee, ik praat niet met Palestijnen. Of als je weg gaat, dan, nee, ik heb ze niet gesproken. dat komt nee En dat is noodzaak. Wat zou er gebeuren als je dan zegt van, ja hoor, ik ben even een weekje in Hebron geweest... en ik heb uh, Palestijnen gesproken. Ja, die heb gesproken. Oké, okay, dan krijg je die? meer Waar vragen. Waar wonen die? Ja, ja, ja. Waar hebben jullie het ja. over gehad? Waar kee je die van? Hoe kezen? ze? Ga je ze nog een keer zien? Heb je nog contact met ze? Hebben ze je iets meegegeven? En dan moet je dus veel meer... Het is, ik denk... Ik weet eigenlijk wel zeker dat de Israëlische autoriteiten weten... dat ik daarheen ga. Ja. Uh, daar gaat het ook niet zozeer. Zo, zo. Je bent inmiddels ook al zo vaak daar geweest... dat ja. ze inmiddels toch wel in de gaten zouden moeten hebben. Ja, de ja. laatste keer dat ik erheen kwam... toen werd ik, uh, kwam weer mijn paspoort gescand. Keek ze me aan. Oké, okay, neem maar even plaats. En uh, toen moest ik een half uurtje wachten. En toen kwamen ze terug. Oké, okay, Kasper, alsjeblieft. En toen kon ik weer kon ik doorlopen. Ja, ja. Okay. Dus een soort viplijn. Uh, line. <laughs> maar stel bij. nou dat je ja. wel eerlijk bent en vertelt wie je hebt gesproken, waar je bent geweest, levert dat dan jou een problemen op of jouw Palestijnse vrienden? Nee, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb verhalen gehoord van mensen die gewoon niet meer welkom zijn in Israël. Die een stempel krijgen dat je er vijf of tien jaar niet meer in mag. Uh, en het zou uh, mogelijk ook wel kunnen zijn dat, uh, dat, uh, dat, dat mijn Palestijnse vrienden daarmee uh, in de problemen komen. Ja. ja. Heb je wel eens een verhaal gehoord daarover? Of... Ik heb wel mijn verhalen gehoord van mensen die, die stempels in hun paspoort hebben gekregen, dat ze niet meer welkom zijn. Ja. ja. ja. En consequenties voor eventuele Palestijnen? Uh, niet direct. Nee. Oké. Okay. Je zei net, uh, ik heb hier heel veel verschillende indrukken op gedaan. Die hebben mij ook een ander beeld gegeven van... Uh, hoe het conflict eigenlijk zit, eruit ziet, maar ook, ik heb ervaringen opgedaan en gezien dat een Palestijn niet. Uh, dat niet alle Palestijnen hetzelfde zijn, maar dat er heel veel verschillende mensen zijn. Ja. Daar willen we je graag straks over. willen we straks verder met je over praten, maar nu gaan we eerst naar een plaatje luisteren, namelijk No Milk Today van Hermans Hermits.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 This message means the end of my hopes, the end of all my dreams, how could they know? Go Ja, we spreken hier met Casper van der Heijden over zijn ervaringen in Palestina. Want we hebben, het vanavond, we hebben vanavond een wereldgesprek hier bij WNL. En we spreken daarmee met Nederlanders die niet voor de eenvoudige vakanties gaan... maar die een uitdaging, de uitdaging aangaan en op zoek naar avontuur. En Casper is daar een van. Casper, we hadden het er net al even over. Uh, jij bent in Palestina geweest, in Israël. Je hebt daar dingen meegemaakt waardoor het voor jou toch eigenlijk uh, ja, het, het geheel wat in perspectief heeft geplaatst. Je zei het al, ik, uh, Palestijnen zijn niet gewoon alleen maar Palestijnen en dat geldt natuurlijk hetzelfde voor de Israëliërs. Kun je uh, ja, een, een, een anekdote aan ons vertellen van een ervaring die je daar hebt uh, opgedaan? Um, ja, ik kan er heel veel vertellen. Uh, maar... Um... Ja, dus ik ben gefascineerd geraakt door de diversiteit binnen, binnen de, de, de, de, de beide samenlevingen. Niet alleen de Palestijnse, maar ook de Israëlische. Um, een van de, van de uh, leukere verhalen, denk ik... Uh, was, was toen, de, toen er een groep Palestijnse studenten voor het eerst naar Nederland kwam... met dat, uh, dat uitwisselingsproject. Dat waren tien, tien jonge studenten. Uh, dat waren allemaal uh, individuen natuurlijk. Uh, waarvan de, uh, sommigen heel open en, en enthousiast en vol... Uh, vol enthousiasme uh, uh, ja, daar in Amsterdam aankwam, Maar er was ook een meisje, Nida, uh, die was heel uh, terughoudend. Uh, veel stiller in de discussies, uh, gaf mannen geen hand, uh, was een stuk conservatiever uh, en, en eigenlijk heel erg... Uh, ja, uh, cynisch over, over de westerse samenleving. Hij had een beetje het idee dat het dat, dat hele Westen achter Israël stond. en tegen de Palestijnen was. Um, dus dat, dat was, dat met haar te praten was een heel ander, uh, ander gesprek dan met, uh, met, met andere mensen uit die groep. Um, maar het mooie was wel dat toen we een half jaar later terugkwamen. Um, we ook uh, ja, we die bus uitstapten en arriveerden in Hebron. en daar naartoe kwamen en we eigenlijk. Um, um, uh, iedereen begroet en daar eigenlijk op mij afstapte... met een uitgestoken hand en me wel de hand wilde schudden. Uh, en eigenlijk ook uh, mede door het hele contact met, met Westerse mensen... en door ja. daar een keer geweest te zijn een heel ander begrip te hebben gekregen... van de situatie. En ik denk dat dat heel erg teken, tekenend is voor die, uh, voor die uitwisselingen die we doen. Ja. Um, dus dat dat uh, niet alleen voor ons inzicht uh, geeft in hoe het daar is... maar ook andersom. Ja, zeker. Ja. Oké, okay. interessant. Mooi. Ook... Eh, heb je nog, want dat is, eh, dit, dit is dan iets waar je iemand echt in groeit, maar heb je ook heftige ja. dingen meegemaakt waarbij je echt zelf geraakt werd doordat iemand, eh, nou ja, ik zal maar zeggen, een minder vrij verhaal? Ja. Heb, je, heb je dat gezien? Bijvoorbeeld. Palestijnen Die echt in de verdrukking zitten? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel het beeld dat ja. wij hier heel veel zien op tv. Uh, ja, zeker. Hebron is een stad waar, uh, waarbij 20% van de stad uh, een militaire zone is uh, voor Israël. Mm -hmm. uh, in die zone wonen ongeveer 40.000 Palestijnen en 400 uh, Israëlische uh, settlers, kolonisten, uh, in een nederzetting in het hart van de stad Hebron, dus in de Oude Markt en, uh, en midden in die stad. Ja. Um, die 400 kolonisten worden beschermd door ongeveer 2000 soldaten. Ja. Er zijn honderden uh, 100 checkpoints of zo in die stad. En dat is echt een, een militaire zone. Um, maar dat betekent dat de verhouding in ieder geval heel ongelijk is. Dat is wat je zegt. Ja, de verhouding is volledig ongelijk. Uh, en die 400 kolonisten uh, uh, die zorgen ervoor dat er 40.000 mensen in die, in die militaire zone eigenlijk geen leven hebben. Want ze zijn volledig afhankelijk van de Israëlische autoriteit voor uh, gas, water, maar ook uh, bescherming. Uh, en de kolonisten de, de, de, nee, de, de die daar wonen, dat zijn toch wel de meest radicale, denk ik. Uh, een van de meest radicale in, in de Westbank. Ja. En als je daar bij Palestijnen thuis komt die in die area wonen... Uh, dan kom je eigenlijk in een soort van gevangenis terecht... Uh, waarbij de ramen beschermd zijn door een soort tralies en netten. Uh, de binnentuinen en met netten uh, beschermd zijn... omdat constant uh, settlergeweld eigenlijk tegen die Palestijnen gekeerd wordt... en die Palestijnen zich niet kunnen verweren. Um, mensen gesproken die hun oog verloren hebben door confrontaties... Um, ja, mensen zijn mensen, huizen geweest waarbij, uh, waarbij een militaire controlepost... op het dak boven de voordeur van het huis staat... Um en het afval van de controlepost voor de deur neergegooid wordt. Uh, ja, het, is een, het is een ghost town, noemen ze het. En het uh, mm -hmm. Veel mensen zijn weggetrokken en er zijn een aantal mensen die daar blijven wonen. Die daar al, het huis is al, al generaties lang in de familie. is. Het zijn, uh, mm -hmm. zijn, zijn gebouwen uit, uit 1600 ja. uh, die daar staan. Het zijn van de oudere steden in de Westelijke um, ja, Die daar gewoon niet, uh, niet weg willen. En als je die mensen spreekt en ziet hoe die, uh, hoe die leven. Uh, er zijn en open gevangenissen. Ze zijn afhankelijk van uh, gas, water, bescherming van de Israëlische overheid. Ja. Hoe gaan die daarmee om? Is het zo dat dat altijd beschikbaar is? Of wordt dat gewoon ja. zo nu en dan eens afgesloten? Of wordt er... Ja, nee, dat wordt afgesloten. En de, de veiligheid, ik bedoel. Uh, nee, het is voor Palestijnen, ik, uh, ja, een vriend van mij die daar, die daar woont, wat inmiddels een vriend is geworden, die gaat uh, s'avonds als het donker wordt niet meer zijn huis uit. Die kan gewoon niet, omdat hij volledig afhankelijk is van de, van, de, uh, van de Israëli's, voor zijn bescherming durft hij dat niet. Ja. Ja. Um, nee, dus dat zijn wel... Uh, heftige ja. dingen, heftige gevaren. Ja. Denk je dat, want de Palestijnen die zou kunnen zeggen, hè, want we hebben het net gehad over Egypte, over Tahrir, opstand. Is er sprake van verzet? Is er sprake van stil verzet of hard verzet? Ik bedoel, we kennen de stenengooiers. Ja. Um, maar is er nog meer dan dat? Zijn er ook mensen die nou ja, via de diplomatieke weg of op een andere manier. Ja, ik bedoel, ik denk dat er aan alle kanten wel, wel, wel verzet is. en mm -hmm. je, hebt, je hebt van hele kleinschalige projecten, zoals in die wijk waar ik het net over had, waar je Youth Against Settlements hebt. En dat zijn jongeren die daar eh, proberen nog eh, ja, zich te verzetten tegen de nederzetting. Die, die huizen bezetten, die eh, ja, proberen nog eh, behoud tot ja, grotere eh, verzetsprojecten, grote demonstraties, wat je zegt, stenen gooien. Er zijn iedere dag, denk ik, in de Westelijke Jordaan voor wat, Demonstraties op verschillende plaatsen om verschillende redenen om maar het verzet te tonen. Maar het grote verschil tussen, um, tussen Tahrir en of Egypte en de Palestijnse situatie is dat de ja. Palestijnen vechten tegen de Israëliërs en de Egyptenaren tegen hun eigen overheid natuurlijk. Nou, ja. uh, zie, je, zie je kans dat er ooit iets gaat veranderen, dat ze iets gaan bereiken met het verzet? Moeilijke vraag. Ja, een moeilijke het vraag. Het is natuurlijk een heel genuanceerde... Het, maar ja, hoe meer hoe, hoe, hoe, hoe je je bezig gaat met het conflict... denk ik, hoe, hoe lastiger het wordt om... om uh, mensen vragen, dus, gooien. je bent vaak geweest... dus wat is de oplossing voor het conflict? Mm. En het wordt, het, hoe meer je erin komt, hoe, hoe lastiger het ook wordt. Um, mijn overtuiging is eigenlijk een beetje... dat als er, als er verandering uh, komt in dit conflict... dan zal het echt van de Israëli's moeten komen. Want zij zijn toch de... de uh, de sterkere zijde aan dit conflict, om het zo maar te zeggen. Uh, en. en, en um, ja, zolang zij, uh, zolang zij niet, geen verandering willen, dan, uh, dan zie ik dat ook niet zomaar gebeuren. Ja. Oké. Okay. Nou, okay. Dus ja. realistisch, maar wel, ja, je wordt er niet, uh, niet vrolijk van als je dat, uh, dat zo hoort. Nee. nee. nee. Oké. Okay. Maar, ja, ik hoor jou zeggen. Eigenlijk weet ik te veel... en daardoor geloof ik niet meer echt in een goede afloop van het conflict. Of ik. ik kan alles zo goed tegen elkaar afwegen dat ik niet echt dat ik het moeilijk vind om een uitweg hierin te zien. Ja. Uh, ik vraag me af weten beide partijen van elkaar eigenlijk wel wat er allemaal gebeurt. Zijn de Israëliërs eigenlijk wel op de hoogte van wat er met de Palestijnen gebeurt en omgekeerd? Hoe, nee, denk, hoe is die berichtgeving eigenlijk? Nee, ik denk. Nou ja, berichtgeving. Ik denk dat dat een van de problemen is. Um van dit conflict is dat de Israëli's en de Palestijnen... helemaal niet uh, met elkaar uh, spreken. En eigenlijk ook niet weten van elkaar wie ze zijn. De enige interactie die een Palestijn met een is, heeft... is met een is men als soldaat. Ja. En de enige interactie die een Israëli met een Palestijn heeft... even zwart op wit, is uh, als hij in het leger zit. En dan ja, is dat uh, de vijand in die rol. Hè? Mm -hmm. um, en ik denk, ik heb een andere anekdote waarbij we... Uh, met uh, de Nederlandse groep en de Palestijnse groep naar, uh, naar een afdeling van Salem. een Israëlische mensenrechtenorganisatie die actief is in de Westelijke Jordaan-oever, waren, uh, om daar te spreken over hun werk en te horen wat zij doen. En er was een Israëlische jongen van de jaren 25, 26, Michal, en die. Uh, die vertelde over zijn werk en waarom hij daar het werk deed... en wat hij daar deed. En, en het, het, het, nou ja, het, het opkomen voor de rechten van Palestijnen... binnen de Israëlische samenleving. En eh, naar de hand konden we allemaal vragen stellen. En iedereen had vragen gesteld. en eh, Aan het einde stak een meisje, Palestijns meisje Sarah... die stak haar hand op. En die was in tranen, die, die kwam amper uit haar woorden. En die zei, ja, dit is eigenlijk de eerste keer... Uh, dat ik uh, spreek met een Israëli... waarbij ik eigenlijk het idee heb dat hij begrijpt wat ik doormaak... of waar ik op een enige redelijke manier uh, gesprek kan voeren met een, een Israëli. Dus voor het eerst dat het gebeurt, en zij was zo'n 21 jaar. Um, ja, bij, ja als, als je dat niet weet, als je dat niet kent... Uh, als ik mijn Israëlische vrienden vraag om met me mee te gaan naar de Westelijke gordanoven dan zijn ze als ze dood en... Ja. Ja, gaan ze gewoon niet mee en zeggen ze dat het gevaarlijk is. En, uh, en, uh, en ja, willen ze dat niet. Uh... Oké. Okay. Dus nee, ik denk niet dat ze goed van elkaar op de hoogte zijn. Oké. Okay. Okay. Tijd voor een kleine intermezzo, toch? Ja. Yeah. Herman van Veen hebben we klaarstaan met het mooie nummer Liefde van Later. Als liefde zoveel jaar kan doen. Dan moet dat echt wel liefde zijn... Ondanks de vele de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streken. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs zon en maan, tot aan het ochtendblauw, ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken, Ik ken al lang jouw heksenspel Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel Soms liet ik jou te lang alleen, misschien als wat je deed verkeerd Maar ik had ook wel eens vrienden We waren jong en niet van steen en zo hebben we dan toch geleerd? Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds.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 We houden onze woorden binnen, maar al beheersen we het spel. Eén ding blijft toch altijd bestaan: de zoete oorlog van het meer. Oh mon amour, mon doux mon tant, merveilleux. jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, Toussaint. Je t'aime. Yes, en dat was Herman van Veen hier in de nacht bij WNL. Wat een man, wat een performer. Ik zag hem laatst nog optreden op die leeftijd. Ik vind het echt altijd schitterend om te zien. Maar dat terzijde, we gaan verder... Uh, uh, nou, het heeft een beetje met liefde te maken, zullen we zo meteen wel horen. We gaan verder met uh, Anja den Braber. Uh, Nederlanders die reizen veel en ook nog eens heel ver. Uh, die jongeren uh, die vliegen naar uh, Gersonisos om te gaan feesten en om te gaan zuipen. Maar dat deed zij niet. Uh, zij stapt op de fiets naar Santiago de Compostela. Aan de telefoon hebben we Anja. Anja, goedenacht. Goedenacht, Nico. Goedenacht. Anja, ik wil je graag vragen, je bent naar Santiago de Compostela gefietst. Waarom ben je daar? Toegegaan? Um, het was eigenlijk een soort ja, vlucht, kunnen we het wel noemen. Ik uh, kwam uit een lange relatie en dook gelijk een nieuwe in en besloot dat ik er tussendoor nog eventjes uh, tussenuit moest. En is dat gelukt om je hoofd een beetje leeg te fietsen? Nou, ik dacht dat ik daar dus uh, zes weken naar Santiago wel voor nodig had, maar het bleek eigenlijk na drie dagen al wel klaar te zijn. En toen ben je teruggegaan? Nee, nee, toen heb ik gewoon een hele leuke vakantie er maar gemaakt. En je hebt geen fietsmaatje opgezocht? Nou, fietsmaatjes kom je altijd wel tegen onderweg. Maar dat zijn meestal wat, ja, hoe zal ik het uh, zeggen? Wat oudere mannen van een jaar of zeventig die dit met een pensioen willen gaan doen. En daar zat je uh, na een relatie niet op te wachten natuurlijk. Maar, waarom <laughs> heb je niet dat vliegtuig genomen naar Gerso dan? Maar ben je gaan fietsen naar Santiago? Want dat is echt een religieuze bestemming ook. Uh, het ging me ook echt om, om de ritten naartoe en niet zozeer de, de eindbestemming. En uh, ik wilde gaan fietsen omdat je uh, ja, iets rustiger van je omgeving kan genieten. En Ik dacht dus dat ik allemaal dingen over na moest denken en tot mezelf moest komen. En dat je dat op de fiets goed kan. Maar het blijkt dat je op de fiets eigenlijk vooral bezig bent met... Hé, hey, wat fiets ik lekker en wat is die mooi. Okay. En, uh, echt het nadenken, daar uh, was ik snel klaar mee. Mooi. Hebben je nog gekke dingen meegemaakt onderweg? Dat je zegt dat is grappig of leuk om te delen? Oeh, gekke dingen. Um, nee, nou de, wat ik zeg. De, de oude mannen die waren wel een overvloed. En uh, ik moest er heel hard van overtuigen dat ik als meisje alleen best wist hoe ik mijn tent op moest zetten. En ook mijn eigen brood kon kopen. Maar... Oké. Okay. En als je allemaal terugkijkt. Wel lief. Wat, wat heb je dan geleerd van de reis? Heb je er nog iets aan overgehouden? Dat je zegt dat uh, blijft me altijd bij. Of daar heb ik wat aan gehad. Nee, ik, ik kan dus alleen zijn. Dat, dat is uh, mooi. Dat betekent dat ik het niet meer hoef te doen. Ja. En dat ik nu... het uh, ook heel fijn met iemand anders kan hebben. Oké, okay, nou hartstikke goed. Ik zou zeggen, duik weer lekker je bed in. Want het is al laat vannacht. En uh, we spreken elkaar vast snel weer. Goedenavond. Slaap lekker. Welteristen. Doeg. Doeg. Doeg. Ja, dat was Anja den Braber. En we spraken haar over haar reis naar... Uh, Santiago de Compostela. En mocht u nu luisteren naar WNL en ons programma wereld, uh, Nou zeg ik het helemaal verkeerd. Wereldgesprek, je zegt Wereldgesprek. het helemaal goed. ik zeg het helemaal goed. Ja, mocht u nou naar ons uh, aan het luisteren zijn en denken... ik heb, wil zelf eigenlijk ook wel even met jullie het gesprek aangaan. Of beter nog, ik wil graag mijn ervaring met jullie delen... van een bijzondere reis of een mooie ervaring uh, in een ver land. Of misschien gewoon wel naast de deur. Bel dan vooral even naar ons via 0800... 1121 0800 1121. Of Twitter natuurlijk via de hashtag van WNL. En wij zitten hier aan tafel met Casper. En Casper die vertelt over zijn ervaringen in Israël en Palestina. En um, we hadden het net al met hem over. Uh, ja, eigenlijk het gebrek aan kennis wat er misschien wel is. van uh, Israëliërs en Palestijnen over elkaar, over elkaars situatie. over de ervaringen met elkaar. En Casper uh, was net aan ons een paar mooie anekdotes aan het vertellen. Casper. Uh, ja. Um, ja. Nee, ja, goed. Ik denk dus dat dat een van de van de van de, van de um, uh, ja, problemen is binnen het conflict, is dat de mensen weinig van elkaar weten. Um, elkaar zien als één entiteit, dus de Israëlië of de Palestijn. Uh, de diversiteit binnen binnen, binnen bij de samenlevingen niet kennen. En daardoor ook de kansen voor brug te slaan misschien missen. Um, en het, en het frappante vind ik ook altijd is dat ze eigenlijk ook uh, in een zekere zin ook heel erg op elkaar lijken. Uh, als je, uh, Israëli's zeggen vaak, ja, uh, maar wij doen ons best. En, uh, wij, wij, wij willen graag vrede en we, we doen er alles aan om, uh, om tot de vrede te komen, maar het lukt niet. Uh, de Israëli's zeggen ook vaak, ja, de hele wereld is tegen ons en de publieke opinie is uh, in, in favor voor, voor de Palestijnen. En de Palestijnen zeggen precies hetzelfde, ja, wij doen alles voor vrede en uh, wij zetten ons beste beentje voor. Maar dat werkt niet. En de hele wereld staat achter Israël. En uh, er, zijn, er zijn een aantal van die, van die vergelijkingen die, die, uh, ja, die, wel, die wel grappig zijn. Maar het is, het is vooral heel, uh, ja, het is heel zonde dat, dat ze elkaar niet kennen. Maar ook heel erg begrijpelijk. Ja. Uh, ja. ja. Ben je trouwens ook wel eens in de Gazastrook geweest? Nee, nee, ik ben niet. Kun je nee, daar dus... naar binnen? natuurlijk. Okay. je hebt in het westen die westelijke Jordaan hoeven liggen... in het nee. oosten van Israël die Gazastrook, Klein strookje. Wordt ook wel van gezegd dat er openluchtgevangenis is. Ik ben er zelf ook nooit geweest. Maar is er, hoe is de situatie daar? Hoor je daar wel eens iets over van mensen? Ja, de situatie is heel anders daar. Uh, uh, sowieso doordat, uh, doordat er een andere... Uh, dus uh, de Hamas is daar de, de baas, zeg maar. Ja. Terwijl de Vatacht... Uh, in de Westelijke Jordanen over de politiek uh, uh, beheerst. Nee, want Fatah, misschien niet dat iedereen dat, niet iedereen dat weet... Fatah is een wat gematigdere ja, club dan Ja, komt voort uit de, de, de PLO en Hamas is een, is een wat radicalere uh, groep... Worden, worden als terroristen beschouwd door de, mm -hmm. door de Nederlanders en Amerikanen... en het Westen, maar als vrijheidsstrijders door de Palestijnen. Dus, nou. uh, nee, maar zit, nee, Gaza zit op slot... Vooralsnog, uh, daar kun je moeilijk in of uit. Uh, zowel als Westelingen als als Palestijn. Het um, is geloof ik het meest uh, dichtbevolkte uh, gebied ter wereld. Er uh, wonen anderhalf miljoen mensen op uh, 350 vierkante kilometer ongeveer. Um, ja, en is... Uh, is... Uh ja, wat je zegt, een openluchtgevangenis. Dus je hebt eigenlijk een land in tweeën ja, aan het oosten en aan het westen, ja. aan de westkant van Israël. Ja. Ja. Hoe wordt er dan gedacht in de gebieden waar je wel kan komen in het westen over wat er dan gebeurt in het oosten, in die Gazastrook? Is men daarmee bezig of is het gewoon de beslommeringen van alle dag? Überhaupt is men met het conflict bezig of zijn het meer de beslommeringen van alle dag die mensen. Nou, nee, ik denk, ik denk dat de, de, elke Palestijn zal zeggen dat ze één zijn. En dat de, de, de, de splitsing tussen, tussen, tussen. Te, tussen de Palestijn en politiek iets is. Maar dat iedere Palestijn gewoon een Palestijn is, of die nou in Gaza woont of in, in de Westelijke Jordaan oever en, en dat ze allemaal uh, uh, in vrijheid zouden moeten leven. Um, wat zeggen ze dan? Ja, het is ja. stom. Ik hoorde vandaag op de radio hoorde ik een, een, een stukje over Limburg. Dat was een van de festivals. En zei mijn vrouw ook van ja, het was een festivalletje in Limburg. En die zeiden ze van: ja, ja weet je, de politiek, daar zijn dus de tegenstellingen veel scherper dan hier op straat. Kijk maar, want wij dansen met z'n allen en daar in Den Haag maken ze alleen maar ruzie. Is daar ook iets van te bemerken in die gebieden? Of is het echt ook op de straat net zo hevig, die strijd ja, in de, waar mensen mee bezig zijn? Nee, ik bedoel, ja, natuurlijk. In, in, ook in de westelijke Jordaanoever heb je mensen die uh, Hamas steunen. En zijn Palestijnen, net zoals dat we hier voor de, voor de VVD en, de, en, de, en GroenLinks uh, stemmen... Uh, zijn ze daar, uh, steunen ze Fatah of Hamas. En, en, maar ik denk dus dat, dat een, een Palestijn in, in de westelijke in, in wezenlijk niet anders is dan die in Gaza. Behalve dan dat zijn leven misschien iets gemakkelijker is... omdat het in Gaza gewoon nog moeilijker is. Um, maar... Uh, nee, ik denk, ik denk dat het meer een politieke splitsing is dan dat het ook een uh, daadwerkelijke splitsing uh, binnen, binnen de samenleving is. Oké, okay. helder. Dat is mijn ervaring. Dan kijk ik even naar Sanne of we, of we een klein, klein sprongetje mogen maken in het onderwerp. Want jij bent ook in Rwanda geweest, dat is ook een heel interessant land. Mag, mag ik daar een vraag over stellen? Sal, nou? want dat is wel helemaal off-topic. Maar... Als, als Kasper? Ja, nee, ik, ik weet wie de baas is. Dat ben jij. Oh, ik ben de baas? Oh, kijk, sta, nou, kijk als we daar nog uh, graag iets over kwijt. Om, maar misschien, misschien wil hij nog iets kwijt over, uh, Klopt, dat over kan. zijn ervaring in uh, Afghanistan. Nou, ik, vond, ik vond het wel interessant wat je net zei. Is, zijn de mensen bezig met dit conflict? Of zijn het eigenlijk de beslommeringen van de alledag? Ja. Dat, dat noemde je net. En ik denk dat dat wel een interessante uh, vraag is. Want ik denk dat... Uh, uh, aan beide kanten, zowel aan de Israëlische als aan de Palestijnse zijde, maar voornamelijk aan de Israëlische zijde, de mensen bezig zijn met de beslommeringen van alle dag en niet zozeer met het conflict. Nou. Uh, en um, sommige mensen zouden het misschien de kop in het zand willen steken, zeker aan de Israëlische kant. Uh, van ja, uh, we hebben het leger gediend en nu wil ik gewoon mijn leven leiden en ik wil me niet bezig hoeven houden met het conflict. Nou. Dat is zeker zo in Tel Aviv en ik denk ook in andere gebieden. Mm -hmm. Maar ik denk ook, uh, ook onder Palestijnen. Um, Mensen die in Ramallah wonen, ik heb vrienden in Ramallah wonen... Uh, ja, die werken gewoon uh, 60 uur in de week. Ja. Uh, en die, die, die willen ook niet altijd alleen maar met dat conflict bezig zijn. En die, die zijn ook gewoon bezig met hun uh, familie en een, uh, en een vriendinnetje misschien. En, uh, die, die, die, um, die willen ook gewoon hun leven leiden voor zover dat mogelijk is. Uh, het is alleen uh, voor een Palestijn een stuk lastiger uh, om dat te doen... dan, uh, dan, dan voor een Israëli. ja. Uh, en dat is wel. Ja, dus nee, natuurlijk. En ook omdat het zo genormaliseerd is. Uh, bijna na, na 60 jaar conflict. en bezetting. Uh, is dat eigenlijk ook heel logisch. Is het, het gewoon onderdeel geworden van het dagelijks leven? Ja maar, het is, ja, maar dat is dus wel het gevaarlijke eraan. Want uh, wat je merkt is dat. dat zeker ook aan Israëlische kant mensen. er gewoon, uh, ja, gewoon niet meer mee bezig zijn. Hè? En dus gewoon, ja, maar laten we het niet over politiek hebben. En als ik dan met mijn. Uh, uh, met met Israëlische vrienden naar de Dode Zee rijden bijvoorbeeld. Dan, uh, dan neem je de de weg door de Westelijke Jordaanhoever... en dat is dan een Israëlische uh, weg... die alleen open is voor, voor Israëlische uh, burgers. Er kunnen geen Palestijnen oprijden. En dan ga je het checkpoint door en dat zie je. En dan zeg ik, kijk jongens, we zijn in de Westelijke Jordaanhoever. Nee hoor, we zijn helemaal niet in de Westelijke Jordaanhoever. Dit is Israël. Ik zeg, nee, dit is de Westbank. En dan, ja, ja, ja, nee, dit zijn onze wegen. Dit is Israël. Nee, dit is de Westbank. Ja, zullen we het niet over politiek hebben? Oké, we zullen het niet over politiek hebben. En het is gewoon een beetje het wegstoppen van het conflict. Maar het is natuurlijk ontwijken van de realiteit. En uh, het is natuurlijk begrijpelijk dat je dit als je zo lang met zo'n conflict leeft, dat je dat ook doet. Maar het is, het is natuurlijk ergens wel heel erg. Ja. Uh, omdat het daarmee natuurlijk uh, niet vooruit gaat. En de hardliners uh, uh, ja, uh, een duidelijkere stem hebben dan uh, in, het, uh, in het proces. Juist, ja. Dus ja, het is eigenlijk uh, zonde. Ja. Maar, uh, hey, je, bent, uh, je bent nu al. Vijf jaar uh, kom je daar. Ja. Wat is nou uh, datgene wat jij geleerd hebt, wat je mee naar huis neemt? Wat neem ik mee naar huis? Ehm. Um... Nou ja, dus dat. Dus, dus de, een van de dingen die, die me het meeste opvalt is de diversiteit. Elke keer als ik daar kom, leer ik, leer ik weer wat nieuws. Um... Het is ook, uh, ja, we, ja, wat neem ik daar nou mee naar huis? Ik, de, ik heb ontzettend veel respect voor, voor vrienden in de, in de Westelijke Jordaan... Over die, daar, die daar leven en die daar, die daar ik, toch maar proberen hun, uh, hun carrière op te bouwen... en hun, uh, hun leven te draaien. Um, maar ja, van de andere kant neem je er ook mee dat het iets is waarvan je eigenlijk niet kan voorstellen dat het nog steeds voortduurt. En dat het, dat het niet ophoudt. Dus je neemt, wat, ja, wat je mee naar huis neemt. Als je daar twee weken naartoe gaat en je bent een week in Israël en een week in de westelijke Jordaan over, dan kom je niet uitgerust terug. Dan zit je in zo'n twee zulke contrasterende werelden. En dan dat is. Dat, uh, ja, dat, uh, uh, ja daar, daar word je niet vrolijk van en dus je komt wat neem je mee is ook een stukje een stukje verdriet of frustratie misschien als je als je weer terugkomt van dat het toch maar door blijft gaan en uh, niet verandert ja en misschien alleen nog maar slechter wordt ja nou iets wat daar dan misschien goed op aansluit is het volgende nummer dat is namelijk Waiting on the World to Change van John Mayer Het wachten op verandering. Ja, en dat is misschien wel iets wat gebeurd is in Rwanda. En daar kan Kasper ons gelukkig ook wat over vertellen. Want hij is onlangs in Rwanda geweest. Uh, Kasper, je zit bij ons aan tafel voor wereldgesprek. Vertel eens, wat heb je daar meegemaakt? Wat heb je daar gezien? Um, ja, nou goed, ik ben dus in, in Rwanda geweest. Maar ik heb eigenlijk gewoon een rondreis gemaakt... Uh, door Rwanda, Oeganda en, en, en ook Burundi. Um, ik was eigenlijk heel erg verbaasd uh, door Rwanda... omdat het eigenlijk een ontzettende ontwikkeling door is gemaakt... in de afgelopen jaren na het conflict, die stad... Kigali, de hoofdstad, is, is, is veilig, is ontwikkeld... de straten zijn goed, de wegen zijn goed... de mensen zijn uh, vriendelijk... Um, en het, uh, de, de ontwikkeling daar die gaat, uh, die gaat enorm hard. Zeker als je het vergelijkt met uh, Burundi... wat daarnaast ligt, wat eigenlijk het, wat waar, waarbij het conflict pas in 2005 beslecht is... maar wat. Ja, nog erg instabiel is en, en veel corrupter is en veel uh, armoediger is. Um, dus ik was verbaasd bij de ontwikkeling van, van Rwanda... maar eigenlijk ook wel uh, onder de indruk van de armoede... en de, de, de, de chaos en instabiliteit in, uh, in Burundi. Ja, dus daar waar we ons de nekharen recht overeind gaan staan... als we het woord, de naam Rwanda alleen al horen... is dat eigenlijk niet meer terecht en zouden we toch... En verder moeten kijken en naar landen zoals Burundi... waar het eigenlijk veel slechter is dan uh, Ja, Nee, dan ik, bekerd, zeg, ik, nee, ik, ik denk, denk dat Rwanda... Rwanda is onderweg. Het is, een, het is een goede ontwikkeling aan het doormaken. Het heeft een enorm sterke economische groei en, en lijkt op de goede weg. En de president lijkt ook wel redelijk uh, het, het beste voort te hebben met het land. Voor zover je dat zou kunnen zeggen. Um, maar Burundi is geloof ik een van de armste landen uh, ter wereld... Um, is vrij instabiel nog. Zeker ook door het conflict met Congo wat daarnaast ligt. Um, is veel corrupter. Um, ja, de armoede is daar veel hoger. Het conflict is daar pas net eigenlijk een beetje voorbij. En uh, de, dat was een stuk instabieler. Um, ja. Wat zorgde er dan voor dat jij toch door... Burundi bent gaan reizen, want het klinkt allemaal niet erg aantrekkelijk. Je was op vakantie en uh, je dacht toch, ik blijf hier hangen en ik pak de bus. Ja, ja nee, ik heb inderdaad de bus gepakt uh, helemaal vanaf Kampala in Oeganda uh, overnacht uh, 18 uur in, in een bus door Afrika gereden uh, om s ochtends in, in, in Buzumbura, de hoofdstad van uh, van Burundi aan te komen en dat was eigenlijk omdat ik reisde met een vriend en zijn vriendin die uh, doet daar een stage voor een uh, Nederlandse NGO um, die daar aanwezig is, dus zij woonde daar en uh, we wilden haar, uh, haar daar even gaan opzoeken um, en uh, toevallig was ook in dat weekend de uh, Independence Day van Burundi, 50 jaar onafhankelijkheid, dus wij dachten nou dat is misschien wel een mooie gelegenheid om, om mee te maken en om... Uh, uh, om, om, de, om dat feestje uh, te zien. Um, dus ja, dat, uh, daar, daarvoor zijn we erheen gegaan. Maar we kwamen eigenlijk een beetje van een, van een koude kermis thuis. Want dat feestje van die van ja. die Independence Day dat, dat vond niet, uh, niet helemaal plaats. Oké. Okay. Wat heb je dan meegemaakt? Want uh, een, van de koude kermis thuiskomen een feest wat niet doorging? Nou ja, nee, er, wa er waren enorme shows en parades en voorbereidingen. En uh, in het weekend dat we daar waren, parachutisten die uit de lucht kwamen vallen als voorbereiding voor de hele show. En, en militairen die aan het oefenen waren voor de parade. En het zag er allemaal groot uit en het zou er ook zijn. En de hele, de hele stad liep ook vol met mensen om 11 om uur s ochtends wanneer het zou beginnen. En, wij gingen dus ook de stad in en naar die, naar die grote straat... waar dan de parade en de optocht en het hele spektakel eh, plaats zou moeten vinden. Um, maar op de plek waar wij waren in ieder geval... Um, kwamen we op een gegeven moment gewoon... Het liepen we tegen een muur van militairen aan. Um, iedereen, dus niet alleen wij als, als Blanken, maar ook gewoon de deze de, de, de zeg maar. Um, en de, je, kon de, je kon de optocht eigenlijk gewoon niet zien... Uh, en er was een soort van 100 meter scheiding tussen, tussen wat daar gebeurde. en uh, Het was redelijk afgeschermd. Er waren wat mensen die in, in palen waren geklommen die misschien nog wat hebben opgevangen. Maar voor ons was het niet zichtbaar. Um, dus, en en voor, de, voor, de, voor de gewone boer van deze ook niet. Dus de, de, de teleurstelling droopt daar eigenlijk van de gezichten af. En mensen ja, kwamen daar aan om iets te zien en ze zagen niks. Uh, zo ook voor ons... Uh, dus toen zijn we, zijn we naar een restaurantje gegaan... om daar maar op tv te kunnen kijken wat er dan eigenlijk plaatsvond. Ja. En, ja, wat we zagen was, uh, was de president van Burundi met zijn vrouw... en de president van Congo... en nog wat andere hoogwaardigheidsbekleders die daar zaten. En vervolgens een hele stoet uh, waarbij eigenlijk elke... Um, uh, organisatie of agency of uh, departement alles wat maar gelieerd was aan de aan de overheid uh, daar zijn uh, parade had met zijn spandoek en uh, felicitaties voor 50 jaar onafhankelijkheid en zwaaien naar de president en de president die terugzwaaide. Ja. Um, en dat, en dat was het. Maar in plaats van een nationaal volksfeest... was het dus eigenlijk gewoon een audiëntie bij de president? Want er Daar waren helemaal geen op. toeschouwers. Nee, er waren geen toeschouwers. Het was de president die toeschouwers was. En het was de tv die, die het uitzond. En je zag alle, alle goede dingen. Dus na vijftig jaar onafhankelijkheid... dit is allemaal wat we, wat we voor elkaar hebben gekregen. Zo leek het een beetje. Hmm. Maar de, de, je kon niet spreken van een feest. Nee, absoluut niet. En, en ja, het was een... Ja, het was een redelijke deceptie. Ik denk vooral voor de, voor de, voor de gemiddelde Burundes zelf. Ja. ja. Hey, en um, wat ik me dan eigenlijk nog afvraag is van, je hebt, je hebt dat meegemaakt, uh, het klinkt als een feest, maar hoe ziet uh, het reizen daar dan uit? Wat heb je verder nog in gesprek met de gewone wat heb je, wel, wat heb je? waar ben je wel achter gekomen? Nou ja, Burundi is heel mooi. Net als dat Rwanda heel mooi is en Oeganda ook. Het zijn prachtige landen, het ligt daar aan een meer. Um, ze zijn eigenlijk ook wel heel vriendelijk, uh, benieuwd naar waarom je daar bent, wat je daar doet. In die busreis ook. En we waren de enige blanke in de bus. En, uh, mensen vragen je: goh, wat ga je in godsnaam doen in, in, in, in Burundi? En zijn heel nieuwsgierig en open. En, um, ja, mensen zijn toch wel positief gestemd, tenminste. Dat is hoe ze zich aan jou presenteren. Maar je weet natuurlijk niet helemaal hoe, dat, uh, hoe ze zich echt voelen. Ik vond dat in Beroendi het meest lastig om, uh, om te kunnen peilen hoe het, uh, hoe het daar met de mensen gaat. Um... Ja. Maar misschien lag dat ook aan het feit dat de om deze geen Engels spreken, maar Frans en Mijn Frans minder goed is, dan mijn Engels is dus het wat makkelijker was in Rwanda dan in Oeganda. Moet ik er eerlijk bij zeggen. Oké, okay. nou dus dan is dat nog iets voor jou om te ontdekken. Zeker. Uh, als je je Frans misschien wat bijspijker hebt, uh, zeker nog een keer naar Burundi kunt gaan. Want... Verder was het dus een uh, goede ervaring. Casper, ja. ik wil je heel erg bedanken. Wij willen je heel erg bedanken voor je gesprek hier bij uh, ja, uh, Wereldgesprek. Uh, we hebben vanavond gesproken met Casper en, uh, en... Leonard. Leonard. En, ik zou de titel van zijn boek nog even noemen. Dat is Wie je naam noemt, kust de wereld. Is hij nu aan het schrijven. Zometeen krijgen we Erik Hensel. De masterclass. Bij hem in de studio zit filmmaker Eddie Terstal. Genoeg reden dus om te blijven het luisteren. Het Wereldgesprek.